Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Politieke partijen denken vaak niet na over de lange termijn. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau die de verkiezingsplannen is ingedoken. Ze zeggen dat er veel aandacht is voor crisis, zoals oorlog of een natuurramp. En dat geldt ook voor migratie. Nou ja, wat je ziet is dat er heel veel aandacht is voor het terugdringen van migratiestromen. En het risico daarvan is dat er minder aandacht overblijft voor de vraag hoe leven we nou goed samen in de hedendaagse samenleving die in allerlei facetten al heel erg divers is. En ook al zouden we morgen de grenzen sluiten dan blijft dat nog steeds zo. Politieke partijen willen ook dat we meer doen voor de samenleving maar ze zeggen dan niet hoe we dat concreet moeten doen en hoe we dat moeten combineren met bijvoorbeeld werk en ons sociale leven. Turkije heeft een team van 81 reddingswerkers naar de Gazastrook gestuurd. Ze gaan helpen met het zoeken naar de lichamen van gijzelaars die nog onder het puin liggen. Hamas zegt de meeste lichamen niet te kunnen vinden. We gaan steeds slechter zien, schrijft het AD. Onderzoek van het Erasmus MC laat zien dat veel mensen bijziend worden, dus dat je ver weg niet goed kan zien. Vooral bij jongeren moet ingezet worden op het voorkomen daarvan. De onderzoekers zeggen dat we met z'n allen meer naar buiten moeten en minder op schermpjes moeten kijken. En een bijzondere avond in Carré gister. De televisiering werd weer uitgereikt. Vandaag in Site won die Goudering. De talkshow van Wilfred Gené, Johan Derksen en René van der Gijp kreeg 74% van de stemmen. En de prijs voor beste presentator werd ook uitgereikt. De winnaar van de televisiering, presentator Partij de Klavering als allereerste bedankt, jullie hebben kennelijk zo massaal op mij gestemd. Daarmee is mijn afscheid van televisie echt van een gouden randje voorzien. Dank jullie wel. Ja, Martijn Krabé is ongeneeslijk ziek. Hij zei dat hij door medicijnen er toch bij kon zijn. Martijn Krabé kreeg een lang applaus. Heb ik het weer nog voor je. Het is bewolkt en hier en daar kan een klein buitje vallen bij een graad of 15. Morgen een stukje kouder, maar dan gaat de zon wel volop schijnen. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staat een file op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Voor Amsterdam-Westpoort is de vertraging 5 minuten. Er staat een auto met pech. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend. There's only love in the dark Nothing I can say A total eclipse of the heart Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal meldingen van slachtoffers van mensenhandel in Nederland is opnieuw gestegen. Het waren er vorig jaar 944, bijna 10% meer dan het jaar daarvoor. Politieke partijen denken vaak niet na over oplossingen op de lange termijn. Die conclusie trekt het Sociaal Cultureel Planbureau na het bekijken van de verkiezingsprogramma's van 10 partijen. Volgens het SCP is er in de politiek veel aandacht voor crisis, zoals oorlogen of natuurrampen. Maar gaat het weinig over hoe we daar in de samenleving mee om moeten gaan. En het SBS-programma Vandaag Inside heeft de gouden televisiering gewonnen. De talkshow kreeg bijna driekwart van de stemmen. De ongeneeslijk zieke Martijn Krabe kreeg de televisiering voor beste presentator. En noemde het een afscheid met een gouden randje. Het weer, veel bewolking, hier en daar wat regen. Later op de dag ook wat zon. Het wordt zo'n 14 graden. Dit is ZFM.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 Don't wanna